Het intern huishoudelijk reglement van de residenties Bergerheide. Artikel 1. Bewoners, leden van hun gezin, hun genodigden en personeel in dienst, dragen zorg dat de rust en zindelijkheid in dit gebouw niet gestoord wordt door eigen schuld, noch door familie of bezoekers. Dit ten einde de bewoners zoveel mogelijk veiligheid, rust en comfort te verschaffen. Artikel 2. Na 22 uur wordt geen storend geluid meer gemaakt door om het even welk luidruchtig toestel of werktuig, zoals kloppen, boren, luidspelen van muziek en dergelijke. Enkel klassieke huishoudelijke apparaten mogen dan nog gebruikt worden en dienen om te zijn. Artikel 3 Iedereen die na 22 uur binnenkomt dient zo stil mogelijk zijn appartement te betreden zonder storend of hinderlijk geluid te maken voor andere bewoners. Artikel 4 bij het binnenkomen of verlaten van het gebouw wordt iedereen verzocht de ingangsdeur en alle andere deuren telkens te sluiten. De ingangshal, traphal en trappen zullen steeds vrij en zuiver gehouden worden. Artikel 5 In de doorgangsruimte zullen geen voertuigen onbeheerd achtergelaten worden zodat ieder ander voertuig steeds vrije doorgang heeft tot de in- en uitritten van de ondergrondse parkeergarages. Tevens is het verboden om voertuigen met een LPG-installatie te parkeren in de ondergrondse parkeergarage. Het wassen van voertuigen in de ondergrondse parkeergarage is niet toegestaan. Artikel 6 Het is ten strengste verboden, sleutels van het appartement of het gebouw aan derde toe te vertrouwen, uitzondering hierop zijn de vertrouwenspersonen aangesteld door de betrokken eigenaar voor toezicht tijdens zijn afwezigheid. De voordeur van ieder individueel appartement zal door iedereen op eigen verantwoording en op eigen initiatief vrijgehouden worden. Iedere bewoner zal er zorg voor dragen dat in noodgevallen de toegang tot zijn slash haar appartement mogelijk is. Artikel 7 Er wordt gelet dat er geen misbruik gemaakt wordt van de gemeenschappelijke lasten zoals onder andere verlichting van gangen. Haperingen aan verlichting en dergelijke dingen onmiddellijk aan de huisbewaarder slash technisch beheerder gemeld te worden. Artikel 8 het is ten strengste verboden ontvlambare goederen in het gebouw op te stapelen. Artikel 9 Er is een rookverbod in de gemeenschappelijke delen. Artikel 10 Schade aan de gemeenschappelijke delen en de lift ten gevolge van verhuizing, zijn ten laste van de verhuizer. Artikel 11 De lift doet enkel dienst als personenlift. Kinderen beneden de 12 jaar mogen zonder begeleiding geen gebruik van de lift maken. Het is ten strengste verboden de lift over te belasten. Artikel 12. Bij gebruik van de buitengelegen fietspoetsplaats, achter ondergrondse afvalcontainers, dient bij het verlaten ervan, er steeds zorg voor gedragen te worden dat deze netjes en proper worden achtergelaten. Artikel 13. Eigenaars die hun kavel verhuren voegen bij hun huurcontract dit intern huishoudelijk reglement horende bij de statuten van de residentie VMW Bergerheide, en deel uitmakende van het betreffende huurcontract. De huurders dienen eveneens dit intern huishoudelijk reglement op te volgen. Dit intern reglement is tevens voor iedere bewoner ter inzage bij de syndicus of bij de RMW. Artikel 14 Door de algemene vergadering van de VMW Bergerheide werden aangesteld. a. Syndicus, kantoor Real Estate Peer b. Huisbewaarder slash technisch beheerder, d.h.r. Eerdekens Artikel 15. Nieuwe bewoners, huurders en slash of eigenaars, dienen hun naam aan de huisbewaarder mee te delen zodat deze kan zorgen voor uniformen aan plaatjes op de brievenbus en deurbel. Dit kan ook via de site van Bergerheide. Artikel 16. Het monteren van schotelantennes of gelijkaardige gebouwvreemde voorwerpen mogen geen zins tegen of op het gebouw worden aangebracht. Bij overtreding ervan zal er een boetesong betaald dienen te worden van 125,00 euro per dag te vermeerderen met de herstelkosten om de beschadigde gevel terug in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Artikel 17. Het hangen van linnen of andere voorwerpen over de balkonreling of op het terras van het appartement, zichtbaar van op de straat, is om esthetische redenen niet toegelaten. Artikel 18. Het gebruik van de ondergrondse gemeenschappelijke afvalcontainers is enkel bestemd voor de bewoners van het gebouwencomplex Bergerheide. Er zal zorg gedragen worden dat er geen afval rondom de containers gedeponeerd zal worden. Tevens mag er geen afval, in eender welke vorm, in de ondergrondse bergingen, garageboxen of andere ruimtes gestald worden om ongedierte en geurhinder te voorkomen. Artikel 19 Het houden van kleine huisdieren is toegestaan. Doch mogen deze dieren op geen enkele wijze geluidshinder veroorzaken. Ten slotte. Het is mooi en fijn wonen in uw appartement en zijn omgeving. Respecteer de gemaakte afspraken van het gebouw en uw naaste buren. Dan verdient ook uw respect en zal uw kwaliteit van wonen beleven.